3 uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gruttuken. Opnieuw een geval van een in Nederland geschorste arts... die vervolgens zonder problemen in het buitenland aan de slag kan. En het grote spanningsveld tussen optimale vrijheid en optimale privacy. Eerst het NOS-journaal met Renate Evers.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 Eigenlijk zouden alle eindexamenkandidaten van het VMBO vandaag te horen krijgen of ze zijn geslaagd. Maar voor de 44.000 leerlingen van het VMBO-TL, de vroegere MAVO, die economie in hun pakket hebben, blijft dat nog even onzeker. Grote onzekerheid is er ook bij de bijna 60.000 examenkandidaten van de HAVO. Het merendeel van de gestolen examens was bestemd voor de HAVO.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 Als dit waar is, dan is dat voor mij onacceptabel. Ik heb met verbazing vanmorgen kennis genomen van wat er staat in de Volkskrant. Dat kan natuurlijk niet eh, op deze manier. Mevrouw Mulder. steun voor het verzoek, dit kan echt niet. Dat waren de Kamerleden Roemer van de SP, Schouw van D66 en Mulder van het CDA. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat ze niet betrokken was... bij het mogelijk weren van Wilders.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 Elsbeth Goedemiddag, in Duitsland is momenteel een psychiater werkzaam... die in Nederland is geschorst. Hoe staat het eigenlijk met dat Europese register... dat dit zou moeten voorkomen? Straks een reactie van het Medisch Tuchtcollege... en van Pia Dijkstra, kamerlid voor D66. Bij jan Lietart Peerboten over het spanningsveld... tussen privacy en veiligheid. En tegen half 4 onze dichter bij de dag... en dat is vandaag Anne Broeksma. Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditistedag.nl. Een in Nederland geschorste psychiater is aan de slag gegaan in Duitsland. Dat blijkt uit een reportage die het EO-programma De Vijfde Dag vanavond uitzendt. Journalist Roelof Bosma maakte de reportage. Roelof, uh, is het verhaal te vergelijken met de affaire Janssen-Steur? Nou, dit gaat om één slachtoffer, voor zover wij tot nu toe hebben kunnen nagaan. Dat uh, gold natuurlijk niet voor Janssen-Steur, maar er zitten veel parallellen in. Vooral het feit dat zij dus zo kort na haar schorsing door het Medisch nu alweer aan het werk is in, in Duitsland, in het buitenland. En echt een paar kilometer over de grens. Ze heeft gewerkt in uh, Doetinchem, in Nijmegen en dan, uh, daarin midden net over de grens werkt ze nu uh, in Kleven in Duitsland. Goed, het verhaal waar het over gaat is uh, Esther de Grotehuis, een vrouw van 37 die zichzelf twee jaar geleden van het leven benam. Zij was bij die uh, psychiater onder behandeling. Esther werd opgenomen op de gesloten afdeling van GGNet en daar ging alles fout wat er fout kon gaan. Esther wordt bij GGNet niet behandeld. Het dossier dat de psychiater over Esther bij moet houden is een puinhoop. Een diagnose van wat er met Esther aan de hand is... heeft zelfs niet plaatsgevonden. In het dossier stond dat er een reguliere behandeling werd gegeven. De tuchtrechter heeft gevraagd van nou, wat versta je daar dan onder. En ja, De psychiater is er niet in geslaagd om uit te leggen... wat zij nou deed met deze patiënten. Hoe de behandeling vorm werd gegeven. Daaruit uh, ja, is de tuchtrechter niet wijs geworden. Ja, het gaat uh, om Esther. Wat, wat was er met Esther aan de hand? Nou, dat is dus moeilijk te zeggen, omdat er niet een diagnose is gedaan. Zoals we net hoorden. Uh, de vraag is ook af, als, als er wel een diagnose was gedaan, of je dat dan moet vertellen. Maar ja. uh, kijk, wat je kunt vertellen over haar is dat ze van jongs af aan uh, alles onder controle wilde houden, alles wilde beheersen. Dat dat steeds erger werd. Maar dat ze echt problemen heeft gekregen toen uh, ze haar broer verloor. Uh, die is eind jaren negentig omgekomen bij een verkeersongeluk. Wat dit vooral eigenlijk nog dramatischer maakt... want de ouders van Esther zijn dus uh, hun zoon verloren en nu ook Esther. Hadden maar twee kinderen, hebben ja. nu helemaal geen kinderen meer. Ja. Esther heeft de dood van, uh, van haar broer nooit goed kunnen verwerken. Uiteindelijk uh, aan medicijnen gegaan, overdoses een aantal keer geslikt. Uh, eerdere suicidepogingen door overdose medicijnen in te nemen. En uh, zij was ook uh, met, met een overdosis opgenomen. Ja. En toen is zij dus in een psychiatrische inrichting terechtgekomen... maar daar is ze vervolgens nauwelijks behandeld, blijkt... Dat klopt, dat, dat blijkt dan uiteindelijk uit de uitspraak van het Medisch tuchcollege. die daar onderzoek naar hebben gedaan, die de psychiater ter zitting hebben gevraagd... maar wat heeft u dan met haar gedaan? Zij kwam niet verder uh, dan te zeggen van ja, we hebben haar een reguliere behandeling gegeven. Nou, je hoorde het net, uh, de psychiater kon niet zeggen wat dat dan was geweest. En ze is inderdaad op straat gezet... Um, zonder dat we weten waarom. Nog steeds niet. Officieel, omdat ze twee keer had gerookt op haar kamer... en omdat ze zich terugtrok van de behandelgroep. Ja. Dat is de officiële lezing geweest. Mm -hmm. Maar voor uh, alle mensen die er verstand van hebben... waaronder het Medische absoluut geen reden om zonder enige nazorg haar op straat te zetten. Nee, zij kwam dus zonder zorg op straat. Uiteindelijk is ze van een balkon ge gesprongen. Verschrikkelijk natuurlijk voor haar ouders... die ook geprobeerd hebben, neem ik aan... om erachter te komen wat er is gebeurd. Ja, de, de, de laatste dagen van, van Esther beginnen eigenlijk op als ze op straat wordt gezet. Dan weten die ouders dat helemaal niet. Dus de, Esther heeft een aantal dagen in de, in de achterhoeken rondgezworven op verschillende locaties. Ook uh, zonder onderdak. Uh, op een station Winterswijk bijvoorbeeld uh, s'nachts op een bankje gelegen. Haar ouders werden niet op de hoogte gebracht door uh, GGN, door deze instelling. En uiteindelijk is Esther zelf nog weer teruggegaan. Uit pure wanhoop. Ik wil opgenomen worden. Heeft daar nog mee mogen eten en is toen door de beveiliging van de trein afgezet. En toen pas heeft ze haar ouders gebeld. En nou, dat is drie dagen later komen haar ouders er dus achter. van Onze dochter heeft al die dagen rondgeschorven. Is ook nog eens die instelling uitgezet. De ouders hebben nog geprobeerd om haar binnen te krijgen. En in het weekend... Um ja, dat het misgaat, zien die ouders het eigenlijk al aankomen... haar ogen beginnen te tollen, um, uh, ze, ze zegt gekke dingen... ze loopt constant rondjes onder tafel, ze gaat de uh, ramen open doen... ze doet de balkondeuren open, ouders bellen met de crisisdienst van GGNet... en die zeggen, belt u maandag me terug? Nou, dat hoeft er niet meer, want ze is van zondag op maandagnacht... Uh, van het balkon bij haar ouders uh, gesprongen. Bertjo? Dat is ook al een afgrijzelijk verhaal, dat is duidelijk. Maar wat ik me wel begin af te vragen is... waarom is dit nou volledige verantwoordelijkheid van die ene psychiater? Er was toch een hele instelling omheen... Nou, er spelen twee dingen. Dat, dat verhaal wat ik net vertelde, dat, uh, dat zij niet werd opgenomen in dat weekend. Um, die verpleegkundige die dat heeft gemeld, die heeft dat gedaan... op basis van een melding die de psychiater in het systeem had gezet bij GGN. Die had gezegd, als deze patiënt zich nog kon melden... zeer, zeer terughoudend zijn met haar op te nemen. Uh, met andere woorden... Uh, zij had eigenlijk een veto over deze patiënt uitgesproken. Maar het klopt, die uh, verpleegkundige die haar uiteindelijk niet wilde opnemen via de telefoon... die heeft ook een waarschuwing gekregen van het Medisch Tuchtcollege. Ja. Uiteindelijk is de zaak dus bij het Medisch Tuchtcollege gekomen. Uh, deze psychiater uh, heeft uh, gehoor gekregen dat ze een half jaar niet mag werken. En jij hebt ontdekt dat ze dat wel doet. Maar niet in Nederland. Klopt. En dat was eigenlijk uh, uh, redelijk eenvoudig. Uh, want we zijn natuurlijk gaan kijken van waar is ze dan nu? Wat doet ze nu? Ze bleek niet meer in Nederland te, te zijn. Ze woont ook niet in Nederland maar vlak over de grens. En we hebben via de Duitse artsenkamer gevraagd... weten jullie waar ze is? En al redelijk snel kregen we van meerdere kanten het bericht... ja, ze werkt in Kleven al sinds 1 april. Nou, half maand geschorst, sinds 1 april weer aan het werk ja. in, in Duitsland. jij probeerde haar, je belde haar op, maar ze wilde niet met je praten. Ja, ik, wist, ik, ik weet niet wat ik met, met journalisten uh, kan bespreken. Dat so is voor mij geen uh, thema. Nou, het uh, menes terugcollege heeft bepaald dat u niet geschikt bent om uw vak uit te oefenen. Tenminste, niet deze zes maanden. En ik vroeg me af waarom u dan toch weer aan het werk bent gegaan uh, hier in Duitsland. Also, u kunt met mijn advocaat praten. Ik wil geen, geen vraag meer beantwoorden. Hoe ik? Neem aan dat jij ook de instelling waar zij werkt hebt? Uh... Gebeld. Wat, wat, wat zeggen die? Ja, die zitten vanavond uh, uitgebreid in de uitzending. De, een, een lid van uh, de raad van bestuur, Kees Lemke, ook psychiater... Uh, doet zeer openhartig en uitgebreid uh, zijn woord en uh, zegt heel veel dingen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat zij, dat zij pas achter de ernst van deze situatie zijn gekomen... na de dood van Esther, een half jaar daarna... toen de, de uitspraak lag van het medische tuchtcollege. Toen pas zagen ze eigenlijk op papier was het zo erg. Ze moeten wel toegeven in de uitzending dat zij eigenlijk al... Uh, zo, tien maanden voordat dit gebeurde... vonden dat het niet goed functioneerde op die afdeling... Ja. en dat deze psychiater niet kon samenwerken met andere leidinggevenden... niet met het behandelend personeel. Zij hebben de psychiater de tijd gegeven, los dat op. We gaan een traject in met jou en dat gaat goed komen. Nou, dat bleek niet goed te komen. Toen hebben ze haar ook ontslagen... Zij heeft alleen nog wel even door mogen werken voordat ze een nieuwe baan vond. En in die tussenliggende periode is dit gebeurd. Goed. We gaan eens even praten met Sandra Schreuder. Zij is van het Medisch Tuchtcollege. Goedemiddag, mevrouw Schreuder. Goedemiddag. Deze psychiater heeft een schorsing van zes maanden gekregen. Is dat dan een, een, een grote straf? Nou, Dat is op zich wel een van de zwaardere maatregelen. Je hebt uh, verschillende categorieën. Hè. Waarschuwing leg je op als je het hebt over... Een fout die iemand heeft gemaakt zonder echt laakbaar te hebben gehandeld. Daarna krijg je een berisping, schorsing van maximaal een jaar, gedeeltelijke ontzegging of zelfs een doorhaling van de inschrijving. En in dit geval is gekozen voor een onvoorwaardelijke schorsing. Je had hier kunnen overwegen om bijvoorbeeld voorwaarden aan deze mevrouw op te leggen van verbetert u dit of verbetert u dat? Maar als je het over een voorwaardelijke schorsing hebt... dan heb je het eigenlijk over een lichtere maatregel. Hm. He, dat je die schorsing niet ten uitvoer legt als iemand aan de voorwaarden voldoet. Ja, men vond het toch wel zo ernstig dat men gewoon heeft gezegd... u mag uh, zes maanden niet aan het werk als psychiater. Ja, en ik neem aan dat u dan ook bedoelt dat dat niet, ook niet in het buitenland mag gebeuren. Nee, dat is inderdaad wat het Tuchtcollege niet wil. Dat iemand over de grens he, met, uh, met uh, het werk verder gaat... En dat is in dit geval wel gebeurd. Ja. Na, na zo'n half jaar, mag zo'n uh, psychiater dan gewoon weer aan het werk... of zijn er dan nog weer extra voorwaarden? Nou, het is zo dat uh, de uitspraak zeg maar, ook naar de inspectie voor de volksgezondheid wordt gestuurd. Zij gaan dan met een uh, beroepsbeoefenaar in gesprek... Hè, naar aanleiding van de uitspraak van het Tuchtcollege. Ja, Als iemand uh, inzicht heeft of zegt ik ga dit verbeteren of ik heb een verbeterplan... Nou, dan is dat prima. Als iemand geen inzicht heeft, dan gaat de inspectie iemand wel in het vizier houden. En kan als, ja, blijkt dat men nog steeds niet uh, de, het, het vak goed beheerst, uh, zelf ook weer een klacht indienen. Ja. Als u dit verhaal hoort, bent, bent u dan niet geneigd als Tuchtcollege om toch zwaar, nog zwaardere straffen op te gaan leggen? Om te voorkomen dat mensen alsnog hun beroep uitoefenen? Bijvoorbeeld om te zeggen, ik mag hun beroep helemaal niet meer uitoefenen? Ja, kijk, wat je natuurlijk weegt is, is dat je toch uh, naar het concrete handelen kijkt. En daar kijk je of het binnen de grenzen is geweest. En daar pas je wel de maatregel uh, op aan. Dus het kan natuurlijk niet zo zijn dat je iemand zwaarder gaat straffen... omdat hij wellicht naar het buitenland uh, zou uh, kunnen vertrekken. Ja. Rolof nog een vraag. Ja, nou, de, de, deze vrouw toonde tijdens de zitting deze vrouw de psychiater toonde tijdens de zitting geen enkel uh, inzicht in haar fouten. Hè. En, en ik be, heb, heb de inspectie ook gesproken. En Die hebben gezegd: ja, we hebben met haar gesproken, maar zij zei eigenlijk gewoon: uh, ik uh, werk nooit meer in Nederland ik ga weg. Ja. En dat kan dus ook gebeuren. Dus dan kun je die straf zo zwaar maken. Die straf geldt uiteindelijk alleen maar voor Nederland. Ja. Laten we daar eens even over praten met Pia Dijkstra. Dank u wel, mevrouw Schreuder. Uh, want er zijn natuurlijk eerder problemen geweest met een arts als Janssen Steur. Uh, Pia Dijkstra, destijds was er sprake van mogelijk een Europees register, ja. wat zou kunnen voorkomen dat iemand weer aan het werk gaat in een ander land. Dat functioneert dus blijkbaar nog niet. Nee, dat is er nog niet. Uh, en dat komt omdat het heel ingewikkeld is. Omdat in elke lidstaat dat weer anders geregeld is. Okay, we hebben het in Nederland eigenlijk heel goed voor elkaar met een, een big registratie. dat is de beroepsregistratie waarin je kunt zien of iemand voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het beroep. Uh, met, een, uh, met een inspectie en uh, tuchtcolleges die daar uh, verder op toezien. Uh, maar er zijn ook landen, bijvoorbeeld Spanje, waarin de beroepsgroep het zelf regelt. Daar is de overheid helemaal niet uh, betrokken hm. bij de registratie. Um, en uh, bijvoorbeeld een land als Duitsland waar het nu over gaat en in het geval van Janssen Steur ook. Daar heeft elke uh, boendesland, dus elke deelstaat... die heeft vaak weer eigen regels. Hm. En dat maakt het dus heel moeilijk om dat, uh, om dat goed gelijk te leggen. Ja, en is dat überhaupt al mogelijk uh, om dat Europees te regelen? Want dat klinkt eigenlijk als een onmogelijke opgave. Nee, dan. Dan. het is natuurlijk niks onmogelijk. Maar je snapt wel dat het dan niet zo snel gaat. Wat er nu wel uh, gebeurt, is dat er een nieuwe richtlijn is... Uh, waardoor je in elk geval zeg maar, een soort passieve uitwisseling hebt. Dus je kan in elk geval lezen, als je daarnaar kijkt, uh, wat in andere landen aan maatregelen, aan maatregelen is genomen tegen bepaalde beroepsbeoefenaren okay, in de dus, zorg. Nou, dan, dus, dan moet ik wel zeggen dat het bij ons maanden duurde voordat wij van de Duitse autoriteiten te horen hebben gekregen of het klopt dat de inspectie deze melding ja. bij hun heeft gedaan. Ja. He? Dus dat, ja, je dat, komt in een breid terecht, dat wil je niet weten. Dat nee. klopt. Dat klopt. En dat is uh, wel iets waar uh, onze minister van Volksgezondheid Edith Schippers heel hard achteraan zit. Maar ook steeds tegen die barrière oploopt en ook heeft gezegd ik ga het nu vooral goed regelen, bilateraal, met die landen bij wie ik aansluiting kan vinden. Ja, want er zijn natuurlijk een paar landen te bedenken, ja. België, Engeland ja. en Duitsland, waar Nederlandse artsen... Met name artsen... Vlaanderen, hè, ja. omdat de taal daar natuurlijk ook... Uh, ja. Ja. En, en heeft u de verwachting dat dat op, op redelijk korte termijn geregeld gaat worden, of is dat ook Ja, lastig? dat is eigenlijk, uh, op dit moment is dat al gaande, daar is al uitwisseling, uh, met name Nederland en Zweden, die wisselen uit, uh, en ook met Engeland, uh, um, vol Volgende week hebben we een overleg met de minister... waar we de stand van zaken krijgen te horen. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd of dat ook gelukt is. Want daar was er ook heel optimistisch over. En ook daar zie je vanwege de taal zie je wel vaak uh, uitwisseling. Um, dus er is wel van alles gaande. Maar ik vind het elke keer weer buitengewoon verontrustend... dat ook zoals in dit geval in Kleven zo kennelijk zo'n uh, uh, instelling die deze psychiater in dienst neemt... verder helemaal niet kijkt uh, uh, uh, of er... Uh, uh, ja, of er iets aan de hand is met wat iemand dat, die uit de Wat u zegt, dat zouden ze best kunnen doen. Ja, maar dat is toch voorwaarde, ja. zou je zeggen. Ja. Um, dat in, in Nederland hoort dat ook zo te zijn. Hier moet er ook het register uh, geraadpleegd worden. Um, en uh, in het geval van deze psychiater... is dat, ken ik dus ook, helemaal niet aan de orde geweest. Nee. Als er tenminste sprake is, hoor, voor indienstreding bij een instelling... Dat, kan ik, dat heb ik niet helemaal uit het verhaal begrepen. Nee. Goed, nou, u, u zit erop uh, en uh, probeert de minister aan te zetten tot uitwisseling. Hartelijk dank, uh, mevrouw Dijkstra. Uh, Roelof, vanavond uh, is jouw verhaal te zien. Hoe laat? Vijf voor half negen, Nederland twee.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 Ja, wie belt u en wat schrijft u in e-mails aan familie en aan vrienden? Het zijn dan natuurlijk allemaal privézaken die niemand iets aangaan. Tenminste, dat zou je denken. Want afgelopen week lekte Edward Snowden een document uit... waaruit blijkt dat de CIA en de NSA wereldwijd communicatiestromen controleren. Vuurtheoloog Bert-Jan Lietert-Peerbolten is bij ons te gast in Zwart-Wit. Ja, Bertjan, uh, waarom doen die Amerikanen dat? Uh, angst voor terroristische aanslagen. En uh, misschien ook wel een beetje symboolpolitiek. En uh, hadden wij dit kunnen weten eigenlijk? Want we zijn allemaal geschokt en reageren heftig, maar... Uh... Ja, het is een beetje een, een soort uh, informatie in de orde van de grootte... van die kernwapens in Volkel. O oh, ja, zoals, waarvan Agnes uh, van bevestigde dat ze er echt liggen. Precies, iedereen wist het, maar niemand mocht het weten. Ja. Nou, in dit geval, kijk, in de digitale wereld... is privacy natuurlijk een heel rekkelijk begrip. Uh, wat je op internet zet is voor iedereen te vinden. Uh, E-mailgegevens worden opgeslagen bij providers... Dus het enige nieuwe wat we nu weten, dat is dat de Amerikaanse overheid toegang krijgt. We weten niet precies in welke mate en ook niet precies hoe. Maar toegang krijgt en heeft tot gegevens van de grote bedrijven als Google, Apple, Yahoo, noem ze allemaal maar op. Mm -hmm. um, nou, dat veroorzaakt nogal een schok. Yeah. Uh, omdat mensen zich ineens realiseren dat Big Brother is watching you. Yeah. De overheid kijkt mee. Terwijl we het wel hadden kunnen weten, maar nu dringt het door. Wat voor een ethisch dilemma zit daar eigenlijk aan? Ik denk dat hier um, het recht op privacy botst met het recht op veiligheid. Aan de ene kant, um, de overheid, zeker de Amerikaanse overheid... is daar heel druk mee bezig, moet veiligheid garanderen. Dus alles doen om terroristische aanslagen te voorkomen... en, en, en andere gekke dingen te voorkomen. Aan de andere kant, de overheid is er om individuele vrijheid te waarborgen, en vrijheid op meningsuiting en privacy dus te waarborgen. Ja. Nou, die, die, die twee dingen die zijn hier strijdig. Ja, die botsen dus. Obama zei in een reactie, vond ik ook wel curieus... dat er alleen mensen buiten de VS zijn gevolgd. Nou, fijn, dacht ik toen. Ik ben niet ik, in de ik, VS, dus ik wel. Is, wat ja. is, dat, is dat nou voor soort genoemdstelling? Nou, ik, ik plaats dat een beetje in de, de context van de federale overheid in Amerika. Uh, kijk, de federale overheid in Amerika heeft hoofdzakelijk drie taken. De eerste is het bewaken van de stabiliteit van de federatie. Ook juridisch. Tweede is het promoten van de handel, economisch beleid. Derde, en hoofdzakelijk dat punt komt nu aan de orde, is veiligheid. Wat moet de federale overheid doen? Die moet het land, de federatie, beschermen tegen ja, wat er dan ook maar van buiten kan komen. Um, eerlijk gezegd vraag ik mij af of deze informatie klopt. Ik heb natuurlijk geen enkel bewijs. Maar als de CIA en de NSA, de National Security Agency, uh, materiaal van Google en al die grote bedrijven monitoren... Kun je je dan voorstellen dat ze van tevoren zeggen... nou, de IP-adressen uit Amerika slaan we over en de rest doen we wel? Ik geloof er eerlijk gezegd niks nee, nee, van. Je hebt ook in Amerika zelf natuurlijk uh, terrorisme. Bijvoorbeeld die ja, aanslag Boston. op de marathon in Boston. Ja, Dat ja. kwam vanuit Amerika. Dat dus homegrown ik neem aan dat ze dat ook wel in de gaten willen houden. Wel. Ja. Even nog over die, die, die, die twee grondrechten die strijden met elkaar. Of nou ja, grondrechten, de, zeg maar de veiligheid en de privacy. Ja. En welke dan moet uh, gaan winnen in deze. Wat, wat, wat, wat zijn jouw gedachten daarover? Nou, um, ik vind het ingewikkeld. Kijk, in de eerste plaats... Um, als ik naar de, de, de nationale grootgrutter ga en ik gebruik mijn bonuskaart... dan wordt alles wat ik koop wordt vastgelegd. Je hebt hem toch niet op naam, hè? Uh, dat dat kan je namelijk ook anoniem niet. doen. <laughs> dat weet ik, eerlijk <laughs> gezegd okay. niet. Maar hoe dan ook, er wordt natuurlijk ontzettend veel gemonitord van wat wij doen. Uh, dus zo ontzettend veel privacy hebben wij niet in die digitale wereld. Uh, ergens vind ik het ook wel prettig dat uh, potentiële aanslagplegers... Uh, inderdaad van tevoren gemonitord worden... Dat, ik voel me daar niet zo ongemakkelijk bij. En ik heb zelf niks te verbergen in mijn e-mail of wat dan ook. Uh, de andere kant van het verhaal is dat je wel op een hellend vlak komt. Uh, wat als nou straks bij wijze van spreken... zorgverzekeraars dit soort informatie gaan opvragen? Uh, wat als uh, bedrijven in het algemeen dit soort informatie kunnen gaan gebruiken? Nou, het lijkt me dat we dat in ieder geval niet moeten hebben. Uh, een Want, wat wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou, dan zou je bij wijze van spreken kunnen hebben... dat zorgverzekeraars uit... Uh, uh, privé-informatie, ik noem maar wat, uh, opmaken dat iemand rookt... Uh, en om die reden zeggen, nee, jij krijgt bij ons geen polis. Ah ja, op die manier. En dan wordt het misbruikt. En, en is die garantie dan te geven? Kan, want ik begreep van meneer Snowden dat uh, ja, echt heel veel mensen... die gegevens konden bekijken. Dus de kans dat iemand dat weer lekt is dan ook weer heel groot. Ja, die kans is heel groot. Precies. Ja. Nou, ik denk dat het belangrijkste punt het volgende is. Uh, dat er gemonit wordt, wordt ja, dat kun je eigenlijk niet uitsluiten. Want wat technisch mogelijk is, dat zal gebeuren. Dus dit, dit zal ongetwijfeld doorgaan. Het essentiële punt is, is er democratische controle op? En ik begreep dat Edward Snowden om die reden naar buiten getreden is... en gezegd heeft, dit moet niet in handen van ambtenaren liggen. Uh, je moet als samenleving via een democratisch apparaat... bepalen wat wel mag en wat niet mag. Ja, maar dat wordt heel erg lastig. We hadden het hier gisteren in de uitzending ook over. Er werd gezegd, ja, de, de geheime diensten moeten transparanter zijn. Toen moest zij iemand anders, ja, geheime diensten, transparantie... Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Ja, natuurlijk kan dat dus daar niet. zit natuurlijk ook een groot probleem. Ja, in wiens handen moet het dan wel komen? Nou, ik denk dat je uiteindelijk uh, in een parlementair bestel als het onze... richtlijnen moet afspreken... en dan het controleren van de uitvoering van die richtlijnen... in handen moet leggen van de regering. Uh, en daar waar we het, het hebben over een geheime dienst. Ja, daar moet je een zekere mate van geheimhouding kunnen bedrachten. Dat mm -hmm. lijkt me evident. Mm -hmm. Maar er moet wel een controlemechanisme ja, zijn, er moet zeg een je? Controlemechanisme ja, zijn. er zijn natuurlijk ook grote bedrijven zoals Google, waar we het net ook al over hebben. Die verzamelen ook heel veel informatie. Die geven wij ook gewoon prijs. Eh, tenzij we ons helemaal niet op internet begeven, maar dat is ook een illusie. Is dat niet een veel groter probleem, wat er met dat soort gegevens gebeurt? Nou ja, dat is inderdaad wel een probleem. Ik denk dat heel veel mensen zich niet uh, bewust zijn van de mate waarin ze informatie vrijgeven aan dit soort bedrijven. Uh, kijk, als ik mijn, uh, uh, mijn Apple-telefoon synchroniseer uh, en iTunes gebruik... dan krijg ik allerlei muziek toegestuurd waar ik in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Waarom? Omdat ze alles monitoren wat ik doe. Nou, als consument is dat soms leuk, maar dat kan ook doorslaan. Ja, dus net zoals met de cookies. Als je iets bekeken hebt op een website... dat je dat dan de maanden daarna steeds weer voorbij ziet Precies. komen. Ja. Ja. Roelof, hoe sta jij erin? Ben je voorzichtig in wat je doet op het web? Of ga je gewoon rustig je gang? Wel voorzichtig, maar uh, niet, niet in dat doemscenario denken. Uh, maar ik, ik vraag me wel af... Uh, zou het dan een keer een succes moeten zijn van die geheime dienst... waarmee ze naar buiten kunnen treden... waarvan ze zeggen van kijk, uh, dit hebben we dus uh, onderschept... of dit zijn, hebben we voorkomen doordat we... Dat e-mailverkeer onderschept hebben. Hè? Want ja. daar, daar, dat zegt u ik ik vind het geen probleem. Op het moment dat ik weet dat het voor een goed doel wordt gebruikt. Ja, dat dank ja. u. Ja. Is dat misschien, moeten ze misschien wat meer aan hun PR doen? Dat ze één keer per maand melden... <laughs> dit is er niet gebeurd. Misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. Nee. Uh, ik zou eigenlijk best wel bewijzen willen zien... van oké, okay, waarom is dit dan zinvol? En welke aanslagen zijn hiermee voorkomen? Nou en Om dit te horen hebben ze je niet eens af hoeven luisteren... want je hebt het gewoon op Radio 1 gezegd. Exact. Dankjewel. Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Anne Broeksma. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Was het uh, moeilijk? Nou, uh, nee, er zaten meerdere interessante onderwerpen bij... dus ik heb een aantal onderwerpen gecombineerd. Goed, we gaan graag naar je luisteren. Ja. Handleiding voor een veilig gevoel. Stop onmiddellijk met roeien en ga op atletiek. Gespierde benen maken u veerkrachtig... en u kunt altijd nog in een reddingsbootje springen. Maak werk van uw onzichtbaarheid. Kruip wanneer u bijvoorbeeld een dinosaurus tegenkomt... rustig tussen zijn logge poten door... Wis altijd verse sporen uit. Vooral wanneer u niet blond bent en wel eens een telefoongesprek heeft gevoerd. Vervolgens gaat u in een stad leven waar gebouwen staan die groter zijn en ouder dan uzelf. Maar ook een bos volstaat. De laatste stap is zwaarder. Sloop de muren in uw hoofd en wacht nieuwsgierig op wat komen gaat. Dankjewel Anne Broeksma. We gaan het allemaal doen. En we zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag met nu. Ja. En uh, daar kunt u ook later gesprekken terugkijken en de reacties of ideeën kwijt. Zometeen op deze zender de villa, Villa Vepiro. Ger en Tessel zitten daar. Ger, wat gaan jullie doen? Hallo Elsbeth. Ja, wij praten met oorlogsverslaggever Arnold Karskens en Frank Slijper van een Campagne tegen wapenhandel. En zij mochten vandaag in de Tweede Kamer hun licht laten schijnen over de vraag of het wijsheid is om het wapenembargo tegen Syrië op te heffen. Heel actueel. Want morgen een Kamerdebat. En vandaag of deze dagen gaat Obama in het Witte Huis daar een beslissing over nemen. Of hij de, de rebellen gaat bewapenen in Syrië. En even nog, dat gaan we hem ook naar vragen. Karskens die werd jaren geleden ook gehoord over de missie in Uruzgan. En die werd toen enorm geschoffeerd door de commissievoorzitter toen dat tijd. Ik ben benieuwd hoe die nou behandeld is. Dat straks in de villa. Dit is Radio 1. E. Het is uh, half 4. Hier is Renate Evers met het NOS Journaal. Willem Holleder blijft de komende 30 dagen vastzitten, zegt het Openbaar Ministerie. Hij wordt verdacht van afpersing. Holleder is een van de tien verdachten in een groot onderzoek naar een misdaadorganisatie. De groep wordt verdacht van witwassen, afpersing en zware mishandeling. Ruim 123.000 eindexamenkandidaten wachten in spanning af of ze in sommige vakken opnieuw examen moeten doen. De inspectie maakt vanmiddag bekend wat de gevolgen zijn van de Grootscheepse examenfraude in Rotterdam. Daar werden examens gestolen voor vooral de HAVO. Ook oud-premier Van Acht bevestigt dat er kernwapens liggen in Volkel. Eerder deze week zei zijn opvolger Lubbers dat er 22 Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen in ondergrondse kluizen. In het EO-radioprogramma Dit is de Dag zei Van Acht dat kernwapens in Volkel formeel een staatsgeheim zijn, maar dat iedereen wist dat die dingen er al heel lang liggen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Ruzie in de trojka van IMF, Europese Commissie en Europese Centrale Bank over de eigen aanpak van de Griekse crisis. En Europa raakt steeds verontwaardigder over het Amerikaanse spionageprogramma PRISM. Daarover praat ons Euroforum vanuit Straatsburg na vieren. De Tweede Kamer hoorde vanmiddag een aantal deskundigen over opheffen of niet van het wapenembargo tegen Syrië. Twee van hen, oorlogsjournalist Arnold Karskens en Frank Slijper van de campagne tegen wapenhandel, zijn bij ons te gast. En uw reacties zien wij graag tegemoet via onze site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Ik zei tegen hem, I'm so sorry sir, but I'm gonna regret it if I sell you the brooch for that price. Toen zei hij meteen, I'm gonna kill you. Ik voelde opeens een hele scherpe steek in mijn hals. Toen ik daar keek, stroomde er bloed. En normaal is het zo dat ik in mijn winkel, als er iets gebeurt, ik altijd vecht. Omdat het een collectie is die ik zelf met heel veel liefde bij elkaar zoek. Maar dit keer kon ik dus absoluut niet reageren... Ik dacht van het is een goed besluit geweest wat ik heb genomen... omdat ik namelijk heel toevallig de dag voordat dit allemaal gebeurde... een brief naar mijn klanten op de bus had gedaan. Geachte relatie. Het is voor mij geestelijk en lichamelijk niet meer verantwoord... om door te gaan met dit prachtige beroep. De negen overvallen waarvan sommigen met veel geweld en schade... die ik in al die jaren heb meegemaakt, gaan nu hun tol eisen... Meteen toen ik s'avonds thuis kwam, zei ik tegen mijn partner, jammer van de brief, is al de deur uit, negen overvallen, tien had natuurlijk toch mooier gestaan. Dat was een minuut gemaakt door Irene Houthuis. Wat oh. gaan wij doen? Ik We denk... gaan naar Metropolis gaan toch? Naar... We gaan naar Metropolis, maar ik ga gewoon vertellen wat wij doen deze week in Metropolis. Daarin volgen onze Metropolis-correspondenten namelijk wereldwijd priesters. Want elk georganiseerd geloof heeft een voorganger. Gisteren waren we in het Franse Bretagne, waar druides de tijden van Asterix en Obelix doen herleven. En vandaag zijn we in Turkije, waar de Alevitische, Alevitische, moet ik zeggen, Dede, de priester, de baas van zijn geloofsgemeenschap is en streng waakt over de discipline. Ik ga een soort kelder binnen. Er liggen kussens langs de muur en daarop zitten tien mannen en een paar vrouwen. Allemaal op leeftijd. Links in de hoek zit Salif Nusavtje Dede, op namakbond. In deze wijk in Ankara is hij de gebedsleider van de Alevieten, Een stroming binnen de islam. De Dede, grootvader in de Turks, leidt het gebed. Drie oude mannen en een vrouw staan voor hem. Ze kussen zijn hand. Volgens de leer mag je geen enkel wezen pijn doen of martelen. Niet stelen, niet doden en geen overspel plegen. Als je je daar niet aan houdt ben je niet meer welkom bij de religieuze bijeenkomst of jam. Hij zegt het bijna op een bevelende toon. Pas later zie ik hem een keer lachen met een collega. Houshavtje was ambtenaar tot zijn 65ste. Hij is nu 75. Teder zijn geeft hem meer voldoening. Hij bidt niet alleen voor, maar lost ook problemen op. Mensen hier respecteren me en zeggen, Dede, jij bepaalt de straf. En dan straf ik de persoon zo goed als ik kan. Alleen afstammelingen van een van de profeten kunnen Dede worden, zegt hij. Hij heeft geen direct contact met God. Dat kan alleen een van de profeten. ...begeleid door Bak Lamaas begint. Hier kan iedereen mij vragen stellen zoals... ...hoe is dit gebeurd, wat is dit, wat is niet. Maar in de moskee zou niemand mij wat mogen vragen. Ze bidden er alleen en gaan dan weer weg. Alevieten worden onderdrukt in Turkije, waar de meerderheid Sunnit is. Er zijn aanslagen, meestal van Sunnieten. Onze mensen zijn netjes, maar de Sunnieten zijn barbaars. olmayacağız. We laten ons niet assimileren. Alevieten hebben het iets beter dan vroeger. El bundan 50 sene önce olsaydı bu açıktan böyle yapamazdık, yapmıyorduk. Gizliydi o zaman. 50 jaar geleden moesten onze religieuze bijeenkomsten geheim blijven. Maar juist nu Alevieten meer vrijheid hebben, komen minder mensen naar de gebedsessies. Vallah çok da yakın değiller. Gelenlerden de gelmeyenlerden bir şey olmuş. Ze komen meestal niet. De man naast hem bleef eerst ook altijd weg. Maar Saftje overtuigde hem om toch te komen en de religieuze boeken te bestuderen. Sen de de Dede posta je Kom, zei hij: Je leert het wel, dan mag je in de toekomst ook op het Dedebond zitten. De man is nu ook Dede. Ik heb het niet meer er is alleen hoop voor degenen die komen. Hen helpen we zoveel we kunnen. Dat was een bijdrage van Suzanne Koster. En morgen bezoeken we in Barcelona Padre Manel. Hij is een priester die duidelijk dichter bij de aarde dan bij de hemel staat. En dat maakt hem zeer geliefd bij de mensen. Manel, goed een bekende. Beginnen sí, met de barrio. En heel geliefd. Lo adoran, lo adoran, adoran aan Manel. Dragen hem op handen. <hij> nou, Manel, nou, zo kan hij wel weer, hè? Morgen dus in Metropolis. Als je namens voor een huurhuis zoekt en je hebt maar weinig inkomen, meld je dan aan bij Woningbouwvereniging De Alliantie, want dan krijg je korting. Hoeveel? Jim Schuit is bestuurder van de Alliantie. Uh, meneer Schuit, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel korting krijg je bij u? Wij, wij rekenen met twee prijzen. Uh, um, in de eerste plaats degene die zonder huurtoeslag een, een sociale huurwoning kunnen wonen. Die betalen 90% van de maximale huur. En die maximale huur die wordt gebaseerd op een ingewikkeld systeem van punten. Hè. Dus dat, dat, dan heb je zoveel punten en daar hoort het huur ja. bij. Ja. En degene die afhankelijk zijn van een huurtoeslag. Met name mensen met een huishoudinkomen tussen de 29.000 en 34.000 uh, uh, euro per jaar die krijgen, die kunnen voor 80% uh, van, uh, van de maximale uh, huur, uh, de maximale huur kunnen die bij ons een woning huren. Dus wij rekenen twee prijzen. Eén prijs voor de mensen die aangewezen zijn op de huurtoeslag en één prijs, de andere prijs voor mensen die, uh, die dat niet zijn. Ja, nu heeft u dit hele systeem bedacht toen u nog niet zeker was of u als corporatie die verhuurdersheffing moest gaan betalen. Um, nu moet u die gaan betalen. Uh, komt dit wel uit? Kunt u zich dit permitteren, deze genereuze daad? Want dat is het natuurlijk uiteraard. Uh, ja, wij, wij moeten ons dat kunnen permitteren. Vanwege het feit dat als wij bij iedereen de maximale huur zouden vragen, ja dan kan er.. Bijna, vooral, in, wij, wij, wij werken in, in Amsterdam, in het GOOI, Amersfoort. Ja, dan kan bijna niemand die aangewezen is op een huurtoeslag bij ons meer huur. Dus wij moeten wel uh, een lagere huur vragen dan die maximale huur. Want anders kunnen wij aan, aan mensen met een, uh, met een bescheiden inkomen niks verhuren. Geldt dit deze regel ook voor de andere plaatsen waarin verhuurt, niet alleen voor Amersfoort? Ja, dat geldt voor alle plaatsen waarin wij, dat geldt voor de hele Allianties. dus dat geldt ook voor... Amsterdam, nu... Almere, Hilversum, Huizen en, en Amersfoort. Ik kan me ook voorstellen dat uh, u niet de enige woningbouwcorporatie uh, bent, woningcorporatie bent, die zegt: als wij aan iedereen die uiterste huur vragen, dan kunnen wij onze huizen niet verhuren. Het zal voor de collega's ook gelden. Heeft u hierover overleg gevoerd? Ja, de, de, zeker. Dat geldt voor de andere collega's ook. Maar de andere collega's, de meeste daarvan, uh, die korten zonder naar het inkomen te kijken. Dus die zeggen van nou. De maximale huur is bijvoorbeeld uh, 680 euro. Wij toppen dat af naar 600 euro. En iedereen kan dan voor 600 euro huren. Hm. Wij zeggen van nee, wij toppen niet generiek af. Alleen voor degenen die uh, uh, uh, aangewezen zijn op een huurtoeslag. Daar korten we dus meer dan voor degenen die... Uh, ja, zonder huurtoeslag ja. te huren. Nou, dat is volkomen logisch natuurlijk. Naar draagkracht, et cetera, de sterkste schouders, et cetera, et cetera. Alleen, helaas, weten we al jaren... dat aan dit vreselijk logische systeem een enorme uh, min zit. En die min is natuurlijk dat alle inkomensafhankelijke regelingen... zo fraudegevoelig zijn als de neten. Hoe, maar daar heeft u vast over nagedacht. Hoe gaat u dit, hoe gaat u dit voorkomen? Dat is, dat, is redelijk, dat is redelijk simpel. Het gaat om nieuwe verhuringen. Dus als iemand voor het eerst bij ons huurt of naar een andere woning trekt, dan moeten ze sowieso een bewijs overhandigen, een bewijs dat ze krijgen van de fiscus, hoeveel, ze, hoeveel, ze, hoeveel inkomen ze hebben. Dat is een bewijsje, een formulier wat ze krijgen van de fiscus. En dat is voor ons reden om die afslag te geven, ja, dan wel nee. Dat, dat, moeten ze, dat is iets wat ze sowieso moeten tonen, hè, moet als ze, ze bij u Dat sowieso huuren. tonen. Ja. Want, ja. want bijvoorbeeld iemand in een sociale huurwoning mag per definitie niet meer verdienen dan 34.000 euro per jaar. Dus sowieso moet iedereen die een sociale huurwoning bij ons betrekt laten zien hoeveel, uh, hoeveel inkomen die heeft. Ja, maar we kennen allemaal het fenomeen scheef wonen. Dat is er niet voor niks. Je kunt onder al dit soort regelingen uit. Ja, wat, wat, wat kijk, het gaat hier om bij de aanvang uh, uh, van het huren van een woning. Wat wij graag zouden willen is dat het systeem van minister Blok, wat hij nu heeft voor de jaarlijkse huurverhoging, wat ook inkomensafhankelijk is, maar veel ingewikkelder. En we hebben gezien dat er heel veel fouten meegemaakt worden. Mm -hmm. Wij zouden graag zien dat het eenvoudige systeem wat wij nu hebben bij nieuwe verhuuringen ook geld voor de jaarlijkse uurverhouding. Oh, u zou eigenlijk willen op... dat, dat de minister dit landelijk overneemt? Het is eigenlijk een veel eenvoudiger systeem dan wat hij bedacht heeft. Ja, dit, dit, kan, dit kan veel eenvoudiger dan, dan, uh, uh, dan de minister nu heeft. Ja. Hoe zit het met uh, privacy? U dient inzage te hebben in inkomens van mensen. Ja, maar dat is, dat is, uh, dat is standaard. Overigens hebben wij geen inzage in het precieze inkomen... Wij hebben alleen nodig uh, in, welke, in welke inkomenscategorie mensen zitten. Maar dat hebben we sowieso hebben we dat, uh, nodig. En dat is in verband met dit systeem niet anders dan bij een ander systeem. Ook een corporatie die niet het inkomensafhankelijke huurbeleid uh, heeft. Mm -hmm. Daar moet een, een, een potentiële huurder overleggen in welke categorie van het inkomen die, uh, die zit. Dus, dat is, dus er, er zijn geen aanvullende dingen met betrekking tot privacy nodig. Hmm. Okay. die, die uh, maximale korting hè, van 20 procent... iemand betaalt ja. dus 80 van de gewone huur... dekt die 80 procent eigenlijk wel de kostprijs van die woning? Ja, in het ene geval uh, wel, in het andere geval uh, uh, niet. Kijk, de kostprijs, de kostprijs van een woning op het moment... Dat is, stel wij bouwen een nieuwe woning van 150.000 euro. Ik fantaseer maar wat. En we kijken wat zo'n woning van 150.000 euro uh, huur uh, uh, gewoon kost in exploitatielasten. Dan, mm -hmm. dan dekt een, een huur van 500 euro. dekt bij lange na niet. Uh, uh, een afgetopte huur van 500 euro. dekt bij lange na niet. de kosten van zo'n. Uh, van, van, van die woning. Dat is op zich ook niet, niet erg. vanwege het feit dat corporaties zich. laten we hopen. Heel lang kunnen permitteren om, uh, om op deze manier woningen te blijven verhuren. Ja, de, uh, u, u bent er al mee gestart hè, met het adverteren met, met, met ja, deze woning. Ja, in juni. Precies, in juni, en loopt het storm? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het mensen trekt als in zo'n advertentie staat dat je al, uh, als je niet al te draagkrachtig bent dat je bij jullie uh, uh, in aanmerking komt voor zo'n korting. Als je daar echt bij adverteert, kan ik me voorstellen dat mensen als vliegen op de stroop afkomen. Ja, op de, kijk, het gaat om, uh, om dezelfde woning. En iedereen mag reageren of je nu uh, aangewezen bent op huurtoeslag of niet. Iedereen mag reageren op die, uh, op die woning. En je, je krijgt die woning op basis van je ja, uh, uh, bijvoorbeeld je woonduur... of hoe hard je die woning nodig hebt. Dus we gaan niet kijken van uh, u, verdient, uh, u heeft geen huurtoeslag... dus we hoeven u geen korting te geven, dus u bent aantrekkelijk. Dan wel het omgekeerde. Mm -hmm. Je bent gewoon aan de beurt, als je aan de beurt bent... En dan heb je een, een lager inkomen of niet. En als je dat lager inkomen hebt, dan krijg je die korting. De korting. Ja, is er een, een op einde regeling, meneer Schuit? Want ik kan me voorstellen, als er uh, 10.000 meer mensen zijn dan u begroot had... dat dat dan toch lastig wordt? Ja, dan, dan als, dat, uh, daar hebben we nog, als dat het geval is, dan, dan, moeten, we, dan moeten we dat veranderen. Be dan moeten we bewijs van spreken de korting van veranderen van 20% naar 15%. Aha, dat is ja. Maar ja, daar, daar, voorlopig, uh, voorlopig gaan we eerst maar eens kijken hoe dat gaat... We hebben teruggekeken de afgelopen vijf jaar. Dus op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar... denken wij met die 10% korting en die 20% korting dat het goed gaat. Ja. Op het moment dat het uit de hand loopt. Ja, dan uh, gaan we opnieuw ja. kijken en gaan we, zoals het dan populair heet, aan de knoppen draaien. Nou, voor iedereen die het uh, nodig heeft, zo'n korting... hoop ik dat het, een, dat het experiment, uh, dat deze regeling gewoon slaagt. Meneer Schuit, ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Vandaag organiseerde de Tweede Kamer een zogenaamde rondetafelgesprek... met deskundigen over het opheffen van het wapenembargo tegen Syrië. En twee van deze deskundigen zijn Arnold Karskens... hij is oorlogsjournalist van De Nieuwe Pers... en Frank Slijper van de campagne Tegen Wapenhandel. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, goedemiddag. Arnold, uh, we, ken, we kennen elkaar, we zeggen je en jij. Ja. Ik, ik was een keer ziek thuis en toen heb ik de hele ochtend zitten kijken... en een groot deel van de middag naar een hoorzitting... over de, uh, over de, over de missie in Oeroesgan. En jij werd daar ook gehoord. En je werd ongehoord uh, geschoffeerd door de voorzitter. Uh, ik ben zijn naam vergeten, nee. jij ongetwijfeld niet. Hoe ben je vandaag? Nee, ja, ben nee ik nog? ben zijn naam ook al lang al vergeten. Volgens okay. mij iedereen al vergeten. Helemaal. Nee, vandaag was het uh, keurig, ja. Okay. Angelique ik was de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Oh, ja, en die deed het gewoon, cool, gewoon heel ja. erg netjes, want we kennen elkaar ook weer wat langer. Ja, ja, precies. En ze hebben waarschijnlijk hun les ook geleerd. Uh, het is echt gewoon om, als, je, als je dan mensen uitnodigt, dan moet je ja. ze ook een beetje netjes Dat Gedraag je dan ook. Maar okay. ja, ja. op ter zake. Wat was jouw bijdrage vanmiddag? Nou ja, kijk eens. Uh, ik, ik, het ging natuurlijk over uh, nou ja, de volkenrechtelijke uh, implicaties van het opheffen... of het instellen van een wapenembargo. En dat werd gewoon gedaan door de deskundige, hoogleraar en dergelijke... van onder andere de meerder. Maar ook uit Nederland. En, en mijn bijdrage was ja toch vooral de, de mensen waarschuwen vanuit het veld. Van, uh, dat wapenleverantie natuurlijk open op het vuur is of zijn. Mm. En um, ik ga daar ook verschillende argumenten voor. De, de, de kant dat het die wapens, of het nou van Verenigde Staten is. Of het van Engeland of van, uh, van Frankrijk. Ja de kans is erg groot dat ze gewoon worden doorverkocht. Natuurlijk aan de meest biedende. En, en de helft van de opstandelingen in Syrië behoort tot een extremistische groepering tegenwoordig. Dus ja, en, en die hebben een heel andere agenda dan uh, het herstellen van de democratie in Syrië. Ja. En die zijn natuurlijk gericht gewoon op de verovering van Jeruzalem. Oké, okay, gaan we zo meteen verder inhoudelijk op in. Eerst even Frank Slijper. Uh, jij bent van de campagne tegen wapenhandel, sowieso dus tegen het leveren van wapens. Wat wilden de kamerleden nou nog exact expliciet van jou horen, van jou weten? Wat vroegen ze je? Um, ze hebben een aantal uh, dingen gevraagd... naar aanleiding van de, de tien punten die ik uh, heb genoemd in mijn uh, betoog. Um, onder andere over uh, de, de uh, mogelijkheid dat Nederlandse onderdelen van wapens... Uh, die, die uh, via Groot-Brittannië of Frankrijk mogelijk in Syrië terecht zouden komen... wat de Kamer daartegen zou kunnen doen. Hm. Um, ik heb verder in mijn, mijn betoog mij vooral gericht ook op... Uh, het, het, de grote bom die is gelegd onder het wapenexportbeleid... door de opstelling van Frankrijk en, en Groot-Brittannië... Mm -hmm. door zich uh, eigenlijk uh, terug te trekken uit het, uh, de, de eenheid die er was... Uh, rond het wapenembargo. En juist een Europese Unie die vorig jaar... de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Juist uh, lidstaten die afgelopen week... allemaal het VN wapenhandelsverdrag hebben getekend. Uh, de EU heeft zich uh, de afgelopen weken hiermee volslagen... ongeloofwaardig gemaakt door juist het wapenembargo tegen Syrië... Op te geven. Hmm. En de, de Kamerleden hebben, denk je, inderdaad aan jou nodig om dit nog eens te vertellen? Uh, je mag aannemen, dat, dat, dat moet dat u zich hem vragen. Dat voor kunnen vragen. Nou ja, kijk, uh, ik, ik, ik volg het wapenexportbeleid uh, misschien wat langer dan zij. En uh, ik, ik heb daar uh, hopelijk uh, een, een toegevoegde waarde in gehad. Maar uh -huh. dat zult u uh, Kamerleden moeten vragen. Ja, ja. Ik las trouwens ook nog in de analyse dat uh, uh, stel dat dat embargo opgeheven wordt en die wapens die komen, die worden aangevoerd, dat een belangrijk deel daarvan onmiddellijk de handel in uh, verdwijnen. Heb je dat nog betoogd? Uh, nou, Ik heb wel gezegd hoe, hoe het eigenlijk ook een soort uh, uh, carousel is van, van bijvoorbeeld België die die wapens levert aan Saudi-Arabië en Qatar en vervolgens Saudi-Arabië en Qatar die hun uh, net wat oudere wapens weer doorsluizen naar, naar Syrië toe en ja um, zo zijn ook Europese landen indirect uh, al, al langer betrokken bij uh, de bewapening en, en de ellende die daaruit voortkomt. Ja, Arnold Karskens uh, je hebt ook verteld uh, dat je het is vaker betoog natuurlijk uh, dat die wapen dat je niet weet waar die wapens allemaal terechtkomen bij wat voor organisaties. Voor hetzelfde geld eh, staat de Verenigde Staten of de NATO over een jaar of vijf zes te vechten tegen lieden met de wapens die door het opheffen van het embargo in het... Eh, oorlogstheater terechtgekomen te zijn. Ja, ja, klopt. Ja, nee, ja maar dat, dat is echt een enorm groot risico dat de Verenigde Staten, of wie dan ook, gewoon een, een, een monster creëert die op een gegeven moment gewoon natuurlijk uh, uh, West-Europa of de Verenigde Staten weer als doelwit heeft. En, uh, en wat je erbij natuurlijk ook ja, uh, in oogenschouw moet nemen, dat vergeet dan ook mensen. Het is gewoon in Syrië een proxy war. Het is een slagveld voor, voor buitenlandse machten. Of ze naar de Verenigde Staten, of het is Europa, of Rusland, China, saudi arabië noem ze allemaal maar op. Mm. Dus... Dan, dan ligt het probleem eigenlijk... op de oplossing van het probleem ook niet zozeer in het land. Maar dat ligt er gewoon buiten. Ja. En dan kun je natuurlijk op een gegeven moment voeden met wapens. Maar dat is ja, nou, zeker als je het beste voor hebt met de bevolking... is dat het aller, aller, aller slechtste wat je kunt doen. Want ja, er zijn nu... Ja, iedereen zegt 80.000. Nou, ik neem aan dat het iets minder is. Maar goed, een verdubbeling van het aantal... of het dan 50.000 of 60.000 doden is... dat, dat, dat is binnen een, een jaar haalbaar natuurlijk. Want die wapens die je levert, die worden direct ingezet. En er komt nog bij dat ze natuurlijk gewoon snel in handen zullen vallen, of voor een deel in handen zullen vallen... Bij, van extremistische groepen. Ik sprak uh, anderhalve maand geleden een, een Nederlandse uh, uh, Syrië-ganger. En die sprak met heel veel van die extremisten... Hij, hij, hij kon zo 22 groepen noemen, die daar actief zijn. En die hebben hem ook duidelijk verteld... van ja dat eigenlijk uh, Bashar al-Assad de, de dictator van Syrië ook niet uh, een, een doel is... maar dat is gewoon uh, Israël. En, en je kunt er ook van uitgaan dat juist door nou ja, de enorme wapenvoorraad... die in Syrië voorhanden is, ver, hè, dus niet alleen in Damascus... maar op verschillende posten, als ze eens een grote post hebben... met raketten of andere zware wapens... dat ze ook niet zozeer ingezet worden tegen Damascus... maar dat ze regelrecht natuurlijk op Israël worden afgeschoten. Mm -hmm. Juist ja. omdat die extremistische groepen weten... op het moment dat zij een oorlog beginnen met Israël... ontzettend veel sympathie zullen winnen binnen de Arabische wereld. Dus ja. dat zal de macht nog groter maken. Ja, op, op korte termijn uh, krijg je natuurlijk... Een... Soort, of zou je kunnen betogen... dat je een, een soort wapenwetloop in de toevoer van wapens krijgt. Als de reden van de Amerikanen is om nu toch uh, te zeggen... we gaan die rebellen bevoorraden met wapens... is namelijk de dreigende levering door de Russen van MIG, straaljagers... en dat rakettensysteem. Uh, zij gaan dus nu dan die Amerikanen op hun beurt als reactie wapens leveren. Dan zal Iran zeggen, ja, dan gaan we helemaal niet meer terughoudend zijn. Dan gaan we heel openlijk en in ruime mate wapens leveren. Ja, Nee, maar het, het, het wordt van kwaad wat erger natuurlijk. En, en, en, en daar moeten wij gewoon als Nederland, en ik zei het ook tegen die parlementariërs... moeten ons echt opstellen als gidsland. Dat we gewoon ja, uh, veel harder moeten pleiten voor overleg... Ja. En ook Rusland, dat is ook natuurlijk een heel belangrijke speler. En, en, en Arnold, Iran. En ik heb begrepen dat Iran nu inmiddels vandaag heeft laten weten... dat ze in elk geval mondeling een soort uitnodiging hebben gekregen... om bij die besprekingen in Genève die eind van deze week ja. of eind van deze ja. maand zijn... Dat, dat, daar zijn ze dus wel bezig. Hè? Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is ook heel erg belangrijk. En Ik vind ook dat de EU natuurlijk ook delegaties naar de moeten sturen. Kijk eens. Om te zeggen van, ja, we zijn uit op, nou, laten we zeggen, jullie, jullie, jullie, jullie, jullie keel. Hè, de de, de wieten, dat is die kleine minderheid die het voor zich heeft. Die is natuurlijk heel erg bang van, als die opstandelingen winnen... dat ze allemaal tegen de muur gaan. En die kans is natuurlijk zeer zeker aanwezig. Dat geldt ook voor de christenen. Dus je moet de mensen die daar nu in het nauw staan, hè, met de rug tegen de muur... ook het idee geven van, nou ja, we proberen een oplossing te vinden... waar iedereen zich een beetje in kan vinden. Dus hmm. dat betekent overleg, overleg, overleg. En, en dan zal het nog heel lang duren, want ja, de doos van Pandora Precies. is open... En, uh, en, en vergelijk het maar met, met de strijd in, in Libanon, die ook 15 jaar duren. Ja. Dus uh, we zijn nog wel een tijdje bezig. Maar ja. dat is een concretere oplossing voor het probleem. Ook veel humaner dan. Uh, Land vol pompen met wapens. Ja, Frank ja. Ja, Slijper. Uh, Arnold, die zegt het net al. Dat gaat dus heel lang duren. En kan ik kan er mij toch. Toch uh, lijkt mij het niet onwaarschijnlijk dat die commissie... waar jullie net voor zaten, dat ze jullie voorgehouden hebben. Ja, dat gaat dus heel lang duren. Het gaat heel veel doden kosten. Uh, uh, wat vinden jullie van het argument van bijvoorbeeld Hans van Balen van de VVD, uh, Europarlementariër, die zegt... ja, je, zo lang kun je niet wachten. Je moet dit geweld nu tegenhouden. Dus hup, wapens leveren. Ja, dat is dan de kortzichtige visie van Hans van Balen. Ik geloof dat hij niet goed begrijpt... dat je daarmee alleen een verlenging en een verergering... van het conflict bewerkstelligt. En om vanuit een emotioneel gevoel van... we moeten toch iets, dan maar wapens te gaan leveren. Ja, dat lijkt me bijzonder onnadenkend. En alleen maar averechts werken. Ja, trouwens, ik wil nog even zeggen... al die deskundigen die vandaag rond de tafel zaten... Uh, Onder andere dus uit de VS en een hoogleraar uh, hier uit Amsterdam. Ja, uh, die heb ik gehoord, ja. Uh, die, uh ja, die waren het allemaal over eens. Dat wapens sturen de slechtst mogelijke optie is. Ja. En, uh, en Hans van Baalen, een hele vriendelijke, aardige man. Maar ja, goed, ik denk dat hij op een gegeven moment... gewoon iets te enthousiast heeft geroepen. En dat ook binnen de VVD natuurlijk al lang al stemmen opgaan... om dat juist niet te doen. Ja. En, en, en, en de weg van de, van de ratio te wandelen. Ja, uh, Frank Slijpen, even nog iets anders. Ik heb uh, niet veel van, dit, uh, van deze hoorzitting kunnen zien. Behalve inderdaad die, uh, die uh, volkerechtelijke man. Die zei op een gegeven moment... In het volkenrecht is geen enkele basis te vinden... voor levering van wapens aan de rebellen in Syrië. Hij spitste dat heel erg toe. Heb jij de indruk, want jullie hebben alles meegemaakt daar... heb jij de indruk dat dat aankwam, dat argument? Want de Tweede Kamer is natuurlijk legalistisch ingesteld. Ja, nee, daar is verschillende keren over heen en weer gevraagd en gesproken. En het klopt ook, de Amerikaanse, Israëlische hoogleraar... die noemde het argument van... Amerikaanse leveranties aan de, de contra's in Nicaragua... Uh, als, als voorbeeld van, van waar dat tegen het internationaal uh, recht in ging. Um, het, hetzelfde geldt ook voor leveranties uh, van een paar jaar geleden... door Oeganda aan de rebellen in de Democratische Republiek. Dat druist in tegen uh, het, het internationaal recht. Dat is verboden. De Europese Unie heeft het zichzelf ook verboden... in hun eigen uh, beleid rondom uh, uh, kleine wapens, uh, lichte wapens... dat alleen aan... Uh, erkende overheden geleverd mag ja. worden. En dat en, is hier niet het geval. En heb je de indruk wat je vertelde over... Uh, de, de, de wat, wat tegenstribbelende of tegenstribbelen, tegenstrijdige houding van Frankrijk en Engeland... heb je indruk dat dat uh, indruk maakte op de Kamerleden... dat op die manier misschien ongewild... toch ook Nederlandse uh, uh, uh, industrie daarbij betrokken kan zijn? Nou ja, um, ik denk dat de Kamerleden het daar ook wel over eens waren... dat, dat die houding van, van Groot-Brittannië en Frankrijk... absoluut niet constructief is geweest. En uh, wat ik hen op het hart heb gedrukt is... is blijf hier uh, ontzettend ja. goed de vinger aan de pols houden... en, en uh, spreek uh, de regering daarop aan dat ze absoluut niet moeten toestaan... dat de Nederlandse bedrijven Precies. onderdelen gaan leveren... aan bijvoorbeeld Franse of Britse bedrijven... die dat vervolgens weer naar uh, Syrische maar oppositie heel sturen. heel kort. liefst ja of nee. Heb je de indruk dat jullie uh, bijdragen zin hadden kunnen hebben... En of had die Kamer gewoon al zijn mening klaar? Nou nee, ik denk dat dat, dat nou, hadden ze twijfelen. En dan weten ze in ieder geval nu zeker dat, uh, dat, dat Nederland geen wapens moet leveren. En ook uh, t, nou ja, publiekelijk moet maken binnen de Europese Unie. Oké, okay. okay. dankjewel. Arnold Karskens, oorlogsjournalist van de nieuwe pers en Frank Slijper van de campagne tegen wapenhandel. Heel hartelijk bedankt. Ger en ik zijn zo meteen na het nieuws. En wat iets meer zijn bij u terug met Villa VPRO. Tot zo.